De opkomst was uitzonderlijk laag. Slechts een derde van de kiezers ging naar de stembus. Volgende week is de tweede ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk. Komende week stuurt Nederland nog eens 160.000 coronavaccins naar Suriname. De druk in de ziekenhuizen is er nog steeds hoog en er is volgens het ministerie van Volksgezondheid grote behoefte aan vaccins. Nederland heeft beloofd om tussen de 500.000 en 750.000 vaccins aan Suriname te doneren. Het federaal parket in België heeft bevestigd dat het lichaam dat vandaag is gevonden van de voortvluchtige militair Jurgen Konings is. In het bos waar het lichaam werd gevonden wordt nog volop onderzoek gedaan. Volgens de Vlaamse omroep VRT lag er een wapen bij het lichaam en heeft de oud-militair zichzelf om het leven gebracht. Onduidelijk is wanneer dat is gebeurd. Konings werd gezocht vanwege bedreigingen aan het adres van coronadeskundigen. Hij stal in mei wapens uit een depot van defensie.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 Morgen veel regen, alleen in het zuidoosten klaart het in de middag op. Het wordt morgen 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1443 hier op ZFM. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast eerder eer voor de komende twee uur. Nou ja, niet helemaal. Het eerste uur heb ik uitbesteed aan Paul Vents. We hebben hem de afgelopen maand al een paar keer gehad. En toen had hij specials over de maan. Um, vandaag hebben we het over de zon. Ja, we zitten... Op 20 juni morgen, de kortste dag, dus het meeste licht. Nee, de langste dag, zo moet ik het zeggen. Niet de langste dag, dus met hopelijk de meeste zon. We hebben al heel veel zon gehad de afgelopen week, en natuurlijk ook een beetje onweer en wat regen. Maar goed, Paul die gaat het hebben over de zon. En dat doet hij inmiddels liederen en verhalen. En op uh, pizelradio.info vind je dan ook uh, zijn playlist van tien liedjes. En, uh, en de nodige verhalen, teksten die hij gaat voorlezen. Nou, dat uh, gaan we allemaal meemaken. Ik ben reuze benieuwd, want ik heb het zelf ook nog niet gehoord. En ik ga er eens even lekker voor zitten. Dames en heren, Paul Vins. Mijn naam is Paul Vens en uh, ik mag een programma presenteren, dit keer over de zon. En we kijken naar de zon vanuit verschillende tijden en verschillende culturen. Uiteindelijk omdat ze ook een beetje de neiging heeft om verhalen te vertellen. Ze ziet veel, hoort veel... en via voor jullie onbegrijpelijke wegen... delen wij verhalen en dingen die niemand ziet of niemand weet. Pas nog liet ze me een gedicht horen. Ja, ik zeg horen, maar dat is anders dan bij jullie mensen. Silent afternoon, soft wind. een stille zondagmiddag, een zonnige zondagmiddag. En wat zei meneer Zarathustra 3000 jaar geleden over de zon? Hij woonde in Iran, was aanvankelijk herder en later profeet. Ook dat is mogelijk. Hij zei 3000 jaar geleden, het machtigste licht is de zon. Het is een heilige schrik voor alle boosdoenders die in het verborgen werken. De onsterfelijke zon die in al zijn heerlijkheid straalt... is omgeven door honderden, duizenden hemelse lichten. Geesten, genieën, engelen die licht verspreiden over de aarde... tot loutering en vastdom van de wereld. In the darkness we left the shadow Took the old road to the mountains In the morning we reached from the village And we left And cornfields in a sea of heavenly light. It is part, it is part. Het licht de wereld openmaakt. De zon geeft aan de planten licht omdat de zon van de planten houdt. Zo geeft een mens aan andere mensen zielenlicht... licht wanneer hij van ze houdt. We weten allemaal dat de zon van ongelooflijk belang is. Zonder de zon zou er eigenlijk helemaal geen leven mogelijk zijn op de aarde. En zonlicht op het stromend water. Het is. Uh fascinerend, misschien wel uniek in het ganse heelal dat wij kunnen kijken in de vroege ochtend naar de zon op het stromend water als zilver en goud stromend water in de vroege ochtend met de zon als zilver en goud of stromend water in de stille schemering bij de bomen en de droom en de dichter in de stille schemering als de zon juist ondergaat bij de bomen en de droom en de dichter. Het stromende water en de schittering op de golven... eindeloos genieten, terwijl de planten wuiven op de oevers... en groeien en bloeien en bloesem, dat alles dankzij de zon. de zon. Maar eh, 3000 jaar geleden ging de, kwam de zon ook al op en ging die ook onder. En eh, meneer Zarathustra, die vertelt daar nog iets over. Toen de zon onder was gegaan en de duisternis de aarde bedekte, de maan gelukkig verrees aan het firmament om de wetten te verkondigen die de sterren en de planeten wijzen op hun baan. De koeien, de koeien liggende in hun stallen van vers gespreid stro herkouden hun voedsel in een volmaakt ritme. Als wet met de stromen van het schuimende water van de oceaan. Zo nu en dan hoorde men het blaten van een lam... door de stilte van de nacht dat riep om zijn moeder en haar zorgen. De herder gaf aanwijzigingen aan zijn herders... over betere weides of frissere bronnen... voor het welzijn van hun vee en sprak de zegen over elk van hen uit over hun trouw... in het vervullen van die heilige plichten. Het zorgen voor het vee. En terwijl de kampvuren de hemel verlichten... en schaduwen wierpen op de grond... doortrilde het lied van de heerderste stilte van de koele nacht... met lieflijke wijsjes in dankbaarheid... jegens alles wat de hemel van de hemel en de aarde kon brengen. Deze nacht lijkt wel een grote schaduw maar we gaan toch weer op pad samen met de andere reizigers... en we verlaten de vormeloosheid van het donker. De lucht is nu open als een herinnering aan het gouden stof. Dat gouden zonlicht schijnt overal en de bloemen leven in de zachte wind. Elke bloem is drager van licht. Ook de bomen en de wijdse graanvelden. Zij trillen zacht in het hemelse licht. Het is hier en een deel van onze wereld. Nu de lucht zo open is... het gouden lucht in de, licht in de wereld... is het een herinnering aan ons eigen licht... zo levend in deze wereld. En de lucht is zo open, gevuld met goudstof. Licht aan overal als geit, bloemen in de zaad. Het rillende Leibniz Dat was wel een heel uitbundige ode aan de zon. We gaan nou naar iets subtielers. En dat is een sneeuwklokje. Maar uh, wij kunnen ernaar kijken. We kunnen zien wat er gebeurt. Zo gauw een sneeuwklokje boven de grond is. Maar het sneeuwklokje zelf heeft ook een verhaal. En dat gaat natuurlijk ook over de zon. En het licht. En de winter. Het was nog steeds winter. Op de bevroren grond lag een dun laagje sneeuw en daaronder in de aarde woonde een sneeuwklokje. Veilig opgeborgen lag het in de aarde, maar het sliep niet meer. Het had zichzelf al lang genoeg in het donker verborgen... en wilde nu graag zien of er al andere bloemetjes of plantjes... boven de aarde tevoorschijn waren gekomen rond het bolletje van het sneeuwklokje... begon de aarde al wat warmer te worden... zodat de sneeuw uiteindelijk boven het sneeuwklokje... een klein stukje aarde vrijmaakte. En zodra het sneeuwklokje het heldere voorjaarslicht zag... zond het de eerste blaadjes omhoog... en strekte het zich uit naar het licht... Het opende langzaam zijn bloemkelkje en ontdekte dat het nog helemaal alleen op de koude aarde was en dat er van zijn bloemenvriendinnen nog niets te zien was. Bedroefd liet het zijn hoofdje hangen tot er een fris windje kwam aanwaaien. O, oh, weken en maanden ben ik al onderweg, zonder ook maar één bloemetje te zien. Wees gegroet, zei kleine lentebode, riep het vrolijk en speelde met het klokje tot het een zacht getingel liet horen. Door dit tinkelend geluid van het sneeuwklokje... werden ook langzaamaan de andere voorjaarsbloemen wakker. En toen het sneeuwklokje hier en daar... maar de liefjes en en viooltjes... hun kopjes boven de aarde zag steken... was het zo blij. Het bedankte, de wind, het licht, de zon... die allemaal geholpen hadden om zijn bloemen, vriendinnen, wakker te luiden. Is niet alleen het sneeuwklokje blij... tenminste, dat heeft ze zelf verteld. Ze willen natuurlijk graag bloemetjes en, uh, aanwezig zijn... in de wereld, in het licht. En zo ook gaat het over onze appelboompjes... waar we eigenlijk heel erg zuinig op moeten zijn. Want ze zijn zo gezellig en zo goed. Het is fijn om de bloesem weer te zien. Aan elke bloem vijf kleine blaadjes. Dat zouden we alleen al nooit mogen vergeten ook al zijn we zo druk bezig in de wereld. Want soms zijn er zoveel vragen... alsof ze ons willen afleiden... en ons steeds weer iets beloven... zodat we maar bezig blijven. Maar jij, luisteraar, en de kleine appelbloesem... die weten het wel. Er zijn nog andere belangrijke dingen. En het beleven van al die fluisterende bloemen... aan elke bloem vijf mooie blaadjes... Dankjewel mooie kleine appelboom dat je er bent en hoe knap is het dat je water uit de aarde drinkt en er zulke mooie appeltjes van maakt. Samen met de aarde en de zon werk je steeds om je vruchten te gaan dragen en hoe wonderlijk is dat toch. In elke appel zitten weer vijf kleine pitjes. Little, little It's fine that you talk to me Your kind of language I'd almost forgotten Thank you, kind Vioolwerk, dat is uh, violist Peter van den Bos uh, uit Arnhem notabene. Die uh, speelt zo prachtig viool. En honderd uh, jaar geleden, ongeveer, staat er in Spanje... een man te kijken naar de tarweakkers in de zomer. En uh, ja, dit is ook een soort ode aan uh, het zonlicht en de aarde... en alles wat erop groeit en bloeit en het blauw van de avond is al voelbaar. Het tarwe rijpte in het licht... maar nu komt de stilte eraan. Wat een raadsel gaat er door die tarwearen... wat een ritme van dromerigheid. Ze denken allemaal hetzelfde... in hun hoofjes van zuiver goud. Allemaal dragen ze een diep geheim bij zich... hoe ze het goud uit de aarde opnemen en de ziel van het brood gaan vormen. Wat een blije troevigheid brengen jullie toch. Jullie komen uit de diepste tijden... en zongen al in de Bijbel of nog eerder. En als, je de, stilte, als de stilte jullie raakt in de avond... spelen jullie een heel zacht lierconcert. Jullie groeien als voedsel voor de, mens, de mensen... naast al die witte margrieten... Blauwe korenbloemen en roepende klaprozen, de bloemen in de zon voor het dromen en het graan voor het leven. De, de kinderen die spelen in de weilanden, in de velden, achter het graanveld. In de zon, in de zomerigheid. Ondertussen lees ik wat voor uit mijn boekje de kastanjeboomverhalen. Want de kastanjeboom die heeft mij van alles in het oor gefluisterd. Toen ik onder de boom op een bankje zat. In de zomer, in de lente, in de herfst. Iedere keer weer waren er verhalen die de, boom, de kastanjeboom mij toefluisterde. Natuurlijk gaat het ook over het licht, over de zon. En nu gaat het over een merel... die in het bladerdak van de kastanjeboom zit. Luister maar. In de vroege ochtend en in de late avond... zit er vaak een merel tussen mijn bladeren te zingen. Zo mooi is dat. Eigenlijk ben ik mijn leven lang al verliefd op deze merel. Ach, lieve merel... Zing de hele dag maar. Laat de hele aardige hemelsmooie zang maar horen. Al zoveel eeuwen lang inspireer je mensen en dieren... en breng je verwondering en stille blijdschap op de aarde. En je zet muzikanten aan tot het schrijven van melodieuze liederen. En je zet schrijvers aan tot het schrijven van mooie verhalen en gedichten. Laat je stilte uitwaaieren tussen de klanken en je laat het goud blinken boven de velden... in de serene ochtenden en de stille avonden. Dan voel ik met je mee hoe je luistert naar de echo van je eigen zang... en hoe je in onzichtbaar verre hoogte je eigen oorsprong terug wordt... als geven de sterren je nieuwe melodieën. Onzichtbare vibraties kan je ontvangen... klein vogeltje, schrandere zwalu en geruisloze uil... Want dat is wat dieren soms doen, hun geluiden naar de hemel roepen en wachten en luisteren. Naar de geluiden die wij ook wel kennen of waar we naar verlangen. In verbinding staan met onze eigen oorsprong. In stilte of roepend en zingend van binnen, luisterend naar het diepste zelf. Alsof we ons willen spiegelen in het grote universum. Mooi Herman, accordeon en fluitist. Herman Verheijen. En het uh, instrumentale stukje heet de playing in the fields... het spelen in de velden... in de zomer, in de winter, in de herfst. Altijd prachtig. Tussen de glooiende tuinen... en de zoete geur van gemaaide grassen... de sluier van het avondblauw... gemengd met zachte mist. Een hert blaft in het dichte woud... Sommige herten kijken me aan. En ze tasten het veld af en onze intentie. Lichtheid van zover brengen deze beelden. Levend en schoon als duizenden jaren. Terwijl mijn dochters reizen om de aarde. Maar zijn verbonden met duizend draden. Ook zij vermoeden iets van dat mistig veld. Waar zij eens dansten in de weilanden... Dit zijn van die dagen waarop ik kijk naar de grote lichtgeest zonder tijd of twijfel. In de zachte kleuren en de velden zonder schaduw. Waar zij eens dansten in de weilanden. En dit zijn van die dagen waarop ik kijk naar de grote lichtgeest zonder tijd of twijfels. In de zachte kleuren en de velden zonder schaduw. Oh, Water and the Rose. Mijn naam is Paul Vens en ik presenteer het programma over de zon. Waarschijnlijk is één uurtje over dit prachtige fenomeen, het zonlicht, te weinig. Misschien maak ik er nog wel eentje bij later. Water en licht, dat is ook iets dat heeft ook hele grote invloed. Um, bijvoorbeeld de kleur van het water is vaak afhankelijk van wat voor soort licht erop schijnt... Hier heb ik een verhaal uit Frankrijk van, ik denk, 50 jaar geleden. En dat gaat over de kleur van het water uh, bij een grote vijver... waaronder ook nog een bron zit. Dus de vijver wordt gevormd door bronwater. De kleur van het water is eigenlijk onbeschrijfelijk. Adembenemend zo blauw zag je het lang niet. Het is meer de kleur van een sfeer dan een echte blauwe kleur. Het water zelf heeft eigenlijk geen kleur... maar neigt naar de kleuren van de omgeving. Omgeven door overhangende bomen is het net een tempel... die beschermd wordt door de grote bomen, de wachters. De weerspiegeling van de bomen op het water is zo sterk... dat je niet in het water kan kijken. Het lijkt wel een tuin vol stralende struiken... bloeiend en rijk... en dat alles dankzij het volle zonlicht nog verder naar beneden, nog dichterbij, bij het water. Het nodigt je uit om stiller en stiller te kijken... naar binnen, naar buiten. Er is een bijzondere eenheid. Het innerlijk van de aarde komt hier naar de oppervlak... als bron, schoon en zuiver water vanuit de diepte. Nou, gewoon maar zitten en daar zijn... en voor hoe lang, een uur of twee uur of twee dagen... Voelend over onze eigen oorsprong. Het licht, onze ouders, onze voorouders... zo dicht bij een bron zijn, is alleen maar goed.